1 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Schietpartij bij winkelcentrum Alfa aan de Rijn. De Haagse Rosse buurt uitgekampt. En de Rode Kruis breidt hulpverlening in Libië uit. Het weer. Het is een zonnige dag met weinig wind. In het noorden blijft het redelijk fris met zo'n 11 graden. In het zuiden loopt de temperatuur op tot 18 graden. Ook morgen is het zonnig en met 14 tot 21 graden nog iets warmer. En maandag is het ook nog mooi lenteweer.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 Dan een vreemd incident op een onderzeeboot in Groot-Brittannië. Bij een schietpartij kwam daar gisteren een officier om het leven. Een van zijn matrozen zit vast. We spreken met de correspondent Hieke Jippes. Hieke, is al duidelijk wat er eigenlijk precies is gebeurd? Wat er gebeurd lijkt te zijn is dat uh, deze matroos... die uh, net als de hele bemanning van deze... Uh, op een nieuwe onderzeeboot... terugkwam van zes weken oefenen... in uh, de eerste zee. Gehoopt had op verlof te horen kreeg... dat ze wel vijf dagen in Southampton... aan de wal lagen, maar dat hij er maandag... weer op uit moest voor een nieuwe periode. Dat hij daar zo ontzettend boos over was. Die had net zijn wapen uitgereikt... gekregen uh, waarmee die, hij... Uh, uh, dienst moest doen aan boord van het schip. En die is schoten gaan lossen... in uh, het commandocentrum... van uh, deze onderzeeboot... waar op dat moment ongeveer de hele gemeenteraad van Zenzemten te gast was. Zo, ja, hoe, hoe zit het eigenlijk met de beveiliging van dit soort schepen? Nou, ik begrijp dat dit soort schepen voor zijn eigen beveiliging zorgt... en het is dan ook gebruikelijk dat als zo'n schip aan de wal ligt... dat eigen bemanningsleden gewapend en wel boven aan de loopplank staat dat die dan bovenaan de loopplank staan. Mm -hmm. In dit geval was deze matroos dus net aangewezen om zijn uh, periode uh, te beginnen. Maar die uh, uh, trok uh, een kogelvrij vest aan en begon te schieten. Um, ja, je zei het is een hypomodern uh, onderzeeboot. Wat, wat voor schip hebben we het hierover? Is dat een nucleair onderzeeboot? Of? We hebben het over een nucleaire onderzeeboot die uh, dezelfde is, die weliswaar de naam heeft Astute, dus dat betekent uh, op je tenen, klaar om toe te slaan, uh, keen om, er, uh, om erbij te zijn, maar die heet inmiddels uh, Hare Majesteit Rampenplan in uh, marine termen, want het is dezelfde onderzeeboot die uh, vorig jaar uh, op zijn eerste tocht vastliep voor het eiland Sky en daar een paar dagen smadelijk op een zandbank heeft gelegen. Vervolgens werd vlot getrokken en toen ook nog eens een keer in botsing kwam met het schip wat, uh, wat het vlot trok. Dus het is niet uh, een schip waar zegen op rust. Nee, dat is, dat is duidelijk. Dank je wel voor je uh, informatie, correspondent Hieke Jippes. Dit is het NOS Journaal, het Ewoud de Jong. Nou, u hoorde het al, een schietpartij in een winkelcentrum in Alfa aan de Rijn. Uh, Mats Verbeek van de Pets Place Dierenzaak, in dat winkelcentrum. Uh, uh, goedemiddag, uh, meneer Verbeek, wat heeft u precies gezien? Goedemiddag, ik ga weer terug naar mijn winkel. Ja, heb je daar? Okay. Ja. Ja, uh, goeiedag. Ja, sorry. Ik moest even naar werk nee, maar even naar de auto brengen Ik begrijp het. Uh, ik heb eigenlijk alles gezien in het winkelcentrum. En wat was dat? Uh, op een gegeven moment paniek in het winkelcentrum. Veel rennende mensen. Toen ging ik kon uh. buiten kijken. Uh -huh. In het winkelcentrum. Ik zag mensen op de grond liggen. Ik heb gelijk, uh, ik zag de dader aankomen lopen. Uh, ben ik naar binnen uh, naar binnen gegaan, rol uit dicht gedaan, ja. weg. Ik zie hem al schieten met een grote mitrailleur uh, voorbij komen. Een grote mitrailleur? Ja. Jeetje. Heeft u veel schoten gehoord ook? Heel veel schoten. En wa Was het druk in het winkelcentrum toen dat uh, gebeurde? Het was heel druk in het winkelcentrum, overal. Ja. Ja. Heeft, u, heeft u enig idee ja, en hoeveel mensen er zijn u. geraakt? Uh, uh, veel, veel, veel gewonden, in ieder geval. Uh, nou, ik. ik ik hoop, niet meer, ik hoop niet meer als tien doden, maar, ik, ik, maar we zeggen tussen de vijf en de tien doden zeker. Zie. Ja, en was de politie er snel bij? De politie was er snel bij, ja. En, en de ambulances en zo? Ambulances, helikopters, alles is nu afgesloten. Alles de afgesloten? Wijk, de hele wijk is afgesloten. Ja, oké. Okay. En de dader heeft de dader zichzelf door het hoofd geschoten. Oké. Okay. Goed, nou, dank u wel voor, uh, voor deze informatie. Ik begrijp dat u uh, hard bezig bent, dus ja. we zullen u niet uh, verder lastigvallen. Oké, okay, prima. Dank u wel voor uw ja. uh, ooggetuigenverslag okay, over uh, de schietpartij in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn. We weten dus nog niet precies wat er is gebeurd, maar volgens deze ooggetuigen zijn er veel doden. Hij had het over een stuk of tien en heeft de dader zichzelf door het hoofd geschoten. We houden u op de hoogte van dit nieuws uit Alphen aan de Rijn. Terug naar het buitenland. Op het Tahrirplein in Cairo zijn demonstranten opnieuw geraakt met het leger en de oproerpolitie. Duizenden Egyptenaren willen dat de afgedreden president Mubarak... en de leden van zijn regime worden vervolgd voor corruptie. Betogers staken vanmorgen onder meer een bus en een vrachtwagen in brand. De oproerpolitie lost de Gisteren stroomde het Tahrirplein ook al vol met betogers. En vannacht maakte het leger met geweld een einde aan die demonstratie.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 PVV-kamerlid Hero Brinkman vindt de criteria op basis... waarvan Afghaanse meisjes in Nederland mogen blijven niet duidelijk. In het radioprogramma Troskamerbreed reageerde hij op het besluit van minister Leers... om het Afghaanse meisje Sahar een verblijfsvergunning te geven. De PVV had daar geen moeite mee... omdat Sahar veel te veel is verwersterd om terug te gaan naar Afghanistan. Maar Brinkman vraagt zich wel af hoe je de verwerstersing van iemand meet. Ik moet wel zeggen, ik vind het wel een hele vreemde manier om om te gaan met regels, wanneer bijvoorbeeld verwestering, een begrip als verwestering, als dat een, een, een meetpunt zou moeten zijn om iemand toch mea culpa hier te laten verblijven. Want dat betekent dus, als je toch bereid bent om die hoofddoek te blijven dragen, of wat mij betreft zelfs een burka, dat je dus wel teruggestuurd gaat worden. Dus dat is ook een, een compleet waanzinnige manier om, uh, om, om, om te beoordelen of iemand hier nou wel of niet, uh, niet kan blijven. De douane in Engeland heeft een man aangehouden met meer dan 30 kilo cocaïne. Hij had drugs met een straatwaarde van ruim 1,5 miljoen euro in twee koffers gestopt. Volgens de douane is het een van de grootste vangsten dit jaar. De aangehouden man is een Brit van 47. Hij vloog vanuit Amsterdam naar de luchthaven Heathrow in Londen. Hij had naast de cocaïne ook nog 2 kilo heroïne en 2 kilo amfetamine bij zich. Na ruim vier maanden piratenjacht in de wateren bij Somalië... is de bemanning van Harar Majesteits de Ruiter weer terug in Nederland. Uiteraard is de bemanning blij om weer thuis te zijn. Maar toch wordt de thuiskomst overschaduwd... door het nieuws van de aangekondigde bezuinigingen. Verslaggever Roel Pauw. Ze is wel letge hebben he? van hele dat hij hier medailles komt opspelden. Als hij komt, wel ja. Wie zit er in het uh, leger? Mijn dochter. Ik sta daar. Derde rij. Tweede rij is dit. Ze heeft helemaal naar de zin gehad. Ja? Ja. En ze wil nog wel even blijven dan? Ze wil nog wel even blijven, ja. ja. Hoe, hoe ziet ze dat? Zij ziet het positief in. Ja? Maar ik denk niet dat ze dreigende de druk ommaakt op die leeftijd. Twintig, een heel leven voordrof. Misschien zelfs een heel leven buiten Defensie. Nou, dat zou zeer doen. Maar ze rekent er wel op dat ze de contract af kan maken van vijf jaar, dus... Kijken wat de minister in petto heeft, behalve die medaille. Ben benieuwd. Dat wel. Wat zegt u? Die wordt wel met gejuil ontvangen. Ja? Met gejuich is misschien een beetje te veel gevraagd. Hè? Ik denk het wel, ja. Oh, ja. <laughs> Commandant Keulen en bemanning van Hare H.M. de Ruiter. Welkom terug in Nederland. Na een reis van zes maanden wilt u natuurlijk bij één ding... uw partner, uw familie, uw kinderen in de armen sluiten. U hebt natuurlijk van uw commandant het nieuws over de bezuinigingen gehoord. En daar gaan we vandaag niet over praten. Het is veel te mooi weer en het is een veel te blije dag. Dus dat laten we voor wat het is. Alles! Op plaats. Wat vond u ervan dat minister Hillel zelf de medailles kwam opspelde vandaag? Ja, dat vond ik heel netjes dat hij daar tijd voor heeft genomen om tot deze kant te komen. Want uh, ik denk dat hij tot op het moment uh, druk genoeg heeft met uh, andere zaken en uh, dingen organiseren. Maar over die slechte boodschap wilde hij vandaag niks kwijt. Hè? de bezuinigingen bij Defensie? Nee, ik denk ook niet dat dat vandaag de tijd is om daar, uh, om daar heel diep op in te gaan. Wij uh, zijn wel helemaal ingelicht uh, gisteren aan boord over, uh, over wat de gevolgen van ons uh, zijn. En daar, dat, ja, dat, uh, daar willen we vandaag niet al te veel bij stilstaan. Dat, uh, dat komt nog weer na, uh, na het verlof. Ja. Maakt u zich druk over uw toekomst bij Defensie? Ik maak me wel druk om collega's. En uiteindelijk denkt iedereen dat, dat die danser zal ontspringen. En ik ook. Je ja, weet het nooit. Het is, is afwachten. En we horen een verslag van de rolpaal. Sport zwemmen om te beginnen. Bastiaan Leijse heeft in de series van de Swim Cup in Eindhoven het Nederlandse record op de 50 meter rugslag verbeterd. De zwemmer tikte aan na 25,04 eh, seconden. 25 seconden en 400ste. Het oude record was in handen van Nick Driebergen. Leijse bleef met zijn tijd een fractie boven de limiet voor de wereldkampioenschappen in Shanghai. Jury Verlinde verzekerde zich op de 100 meter vlinderslag wel van een startbewijs. Hij wist in de series vormbehoud te tonen. En bij de Europese Kampioenschappen Turner staan vandaag de toestelfinales op het programma. In Berlijn is Edwin Cornelissen. Edwin, wat krijgen we vandaag allemaal te zien? Een aantal toestellen met Nederlanders. Allereerst Celine van Gerner op de brug met de ongelijke liggers. Die gaat niet echt een rol van betekenis spelen, want daar doen een aantal echte specialisten mee. En dat is zij nog niet op brug. Maar goed, ze staat toch maar mooi bij de top 8 van Europa. Dus kan zich laten zien in die brugfinale. En we krijgen, ja, wat toch het hoogtepunt van deze dag moet gaan worden wat Nederland betreft... de finale van de ringen met natuurlijk Yuri van Gelder. Ja, Yuri van Gelder is weer op de weg terug. De kwalificaties eindigde hij in de middenmoot. Desondanks mogen we hem wel als medaillekandidaat zien zien. Uh, dat mag altijd, want er starten acht turners in die finale. Hij was vijfde in de kwalificatie, maar hij heeft nog niet zijn allerbeste oefening laten zien in die kwalificatie. Zijn afsprong was nog redelijk simpel. Dus om in de buurt van het podium te komen, zal hij in ieder geval die afsprong moeilijker moeten gaan maken. Dat gaat hij ook zeker doen. Dan neemt hij wel enig risico natuurlijk mee, want als die stapjes zet niet helemaal goed neerkomt, dan kost dat punten en dan kan hij daarmee zijn titel of een medaille verspelen. Maar hij moet het doen om bij het podium in de buurt te komen. En dan is wel alles mogelijk, wil je natuurlijk ook moet. Kijken wat de concurrentie gaat doen. Maar het zou zomaar kunnen de jury weer op het podium eindigt. Oké, okay, staat Van Gelder vanmiddag nog onder grote druk? Nou, ik heb eigenlijk het hele toernooi nog niet echt het idee dat hij onder een enorme druk staat. Hij zegt ook zelf dat de grootste druk lag op het moment dat hij zich moest kwalificeren voor het EK. Dat deed hij in Roermond, toen was er heel veel media en zo. Maar ja, aan de andere kant kan ik me ook niet voorstellen dat als je hier dan in de finale staat... twee jaar nadat je voor de laatste keer Europees kampioen bent geworden voor zo'n volgepakt uh, turnstadion... ja, dat het je niks doet en dat je dan geen spanning voelt. Dus het is even afwachten hoe Jury daarmee omgaat. Dankjewel, Edwin. Meer over de Europese kampioenschappen turnen u vanmiddag horen in Langs de Langste Lijn vanaf half vijf op deze zender Radio 1. Ja, de hoofdpunten van het nieuws Er is eigenlijk maar één hoofdpunt. In winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn heeft iemand even na 12 met een zwaar wapen om zich heen geschoten. Volgens een ooggetuige, zojuist in onze uitzending, rende de man al schietend door het centrum en zijn er doden en gewonden gevallen. De schutter heeft zich volgens de ooggetuige daarna zelf door het hoofd geschoten. De politie was snel ter plaatse en inmiddels is het hele gebied rond het winkelcentrum afgesloten. En dit was het NOS Journaal. Zometeen de tros in bedrijf. Aan het gelal herken je de hoeveelheid drank. Oh ja, vijf pilsjes, een glas gin, elf Jenevers, twee Bloody Mary's en nou uh, één torik. En aan de stiel. herken je de vakman. U heeft al een heggeschaar van stiel vanaf 199 euro. Stiel, enkel verkrijgbaar bij uw vakhandelaar.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 Hier rein. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Tineke Verburg en Peter Deby. Welkom bij Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Over een klein kwartiertje hoort u waarom het verstandiger is om een bestaand bedrijf over te nemen dan een nieuw bedrijf te starten. Daarna komt een ambitieuze Nederlandse stu student uitleggen wat je in zes maanden kan leren van een Amerikaanse cursus ondernemerschap. En we besluiten dit uur met Willem Overbos in het MKB-nieuws van deze week. Na twee uur gaan we het hebben over onbespoten witlof, biovlees en zuurdezenbrood, Want we zoeken met drie gasten antwoord op de vraag... wie wint straks de slag om de groene consument? Nou, u zult begrijpen dat wij u op Radio 1 dit, deze anderhalf uur op de hoogte zullen houden... van de schietpartij in Alphen aan de Rijn. Maar we beginnen onze uitzending met een pleidooi voor het ambacht. Afgelopen donderdag was de aftrap van de week van het ambacht... een campagne ter promotie van zogenaamde ambachtelijke beroepen. Een op de drie ondernemingen in Nederland behoort... tot de zogenaamde ambachtseconomie... waarin maar liefst 1 miljoen mensen en 260.000 bedrijven actief zijn. Na twee jaar omzetdaling groeit de sector inmiddels weer... en de vraag naar vakwerk zal de komende jaren naar verwachting... in ieder geval vorst toenemen. Hoe interessant is het om als ambachtsman een eigen bedrijf te starten? Allemaal vragen die we gaan stellen aan Elri Bakker, voorzitter... Of is het gewoon voorzitter? Wat, hoe heet gewoon dat daar? voorzitter. Voorzitter, ja, oké. Okay. Van het hoofdbedrijfschap Ambachten, die deze campagneweek organiseert. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, mensen zullen het woord Ambachten eigenlijk veelal associëren met gezellige braderieën... waar je weer oude Ambachten of zo ziet. Ja, maar het Ambachten is een hele uh, uh, hippe en uh, moderne bedrijfstak. Wat hoort daar allemaal zeggen. onder? Nou, het is natuurlijk een hele diversiteit van uh, activiteiten. Uh, het zijn uh, productiebedrijven, het zijn reparatiebedrijven, het zijn... De werkzaamheden die worden gedaan in de uiterlijke verzorging, bijvoorbeeld. Gezondheidstechnieken. Dus het is heel erg divers. Kapper. Uh... Nou ja, inderdaad, van kapper tot loodgieter. Uh, loodgieter uh, alle mensen in de bouwwerken, de schoonheidsspecialist. Uh, oh. Maar ook uh, de opticien, de audicien, de webdesigner. En dat zijn dus weer hele moderne ambachten, zou je wat, kunnen wat zeggen. Wat is de definitie van een ambacht? Dat je werkt met je handen? Ja, het is, nou, het is de combinatie van werken uh, met handen, hoofd en hart, zeggen wij erbij. Want het zijn vaak ook hele bevlogen mensen die uh, gepassioneerd zijn voor dat wat zij maken. Het zijn natuurlijk wel allemaal mensen die uh, ja, echt met hun handen werken. Uh, en met hun hoofd natuurlijk. En, en moet je dan ook zijn opgeleid door iemand die dat vak al kent? Want het zijn heel vaak van die, van die beroepen die van generatie op generatie worden overgedragen. Nee, maar het is natuurlijk absoluut noodzakelijk dat je een vakopleiding doet. En het ambacht leer je in de praktijk. Dus uh, het zijn vaak opleidingen waar uh, werken en leren in, op school en in de praktijk uh, samengaan. Het ambacht leer je door oefening, hè, door het heel vaak uh, te doen. Het is natuurlijk een bepaalde vaardigheid die je onder de knie moet krijgen. En door het vaak te doen word je echt een, een specialist, een vakman. Hè, de gouden handjes, uh, zeg maar. Uh -huh. En de algemene verwachting is dat er heel erg veel van nodig zijn en dat we daar te weinig van zullen krijgen. Hè? Ja, we, zitten, we hebben onderzoek gedaan onlangs en we weten dat we voor de opgave staan om in de komende jaren 250.000 mensen op te leiden in het ambacht. En in welke sectoren dan? Dat, dat geldt eigenlijk voor Allemaal. alle sectoren. Als je in totaliteit kijkt, er wisselt natuurlijk wel wat. Het ene, ene vakgebied is meer vraag om vervanging dan bij het andere. Maar het is dus, voor het grootste deel zijn het echt, is het vervanging van mensen die met pensioen gaan. Er gaan natuurlijk heel veel Vakmensen de komende jaren uh, stoppen met werken. Uh, en aan de andere kant is het ook uh, voor een deel uh, groeisectoren. Als je kijkt in de communicatietechniek, dat zijn gewoon uh, groeiende branches binnen het uh, ambacht. Of bijvoorbeeld de gezondheidstechniek, hè, de opticiens. de, de leg eens uit, of leg eens uit wat, wat noem je een ambachtsman binnen de communicatietechniek? Uh, nou, bijvoorbeeld een webdesigner. Hè, iemand uh, ja. die, uh, daar is wel die websites belangstelling voor. Uh, maakt. Daar, dat zijn, dat zijn groeisectoren en daar is ook zeker belangstelling uh, voor. Maar daar hebben we gewoon meer mensen nodig. Dan op dit moment, omdat daar gewoon meer vraag naar uh, komt. Uh, als je kijkt uh, de, de opticiëns, he, de audiciëns, gehoortoestellen... maar ook in de, uh, nou, de orthopedische instrumentenmakers bijvoorbeeld. He, want met die vergrijzing is er natuurlijk ook meer behoefte... aan oh. uh, dat soort uh, producten. Ja. En uh, nou ja, daar zijn dus ook meer mensen voor nodig. Maar ik begrijp ook dat het uh, een jongetje van 12 niet zo gauw zal zeggen... papi, ik wil graag loodgieter worden. Nee, dat is natuurlijk een van de problemen waar we mee te maken hebben. Uh, wij zien aan de ene kant uh, dat er uh, zeg maar op beleidsniveau... Hè, bij de, bij de uh, politici bij de, uh, gewoon te weinig aandacht is voor het ambacht. En aan de andere kant hebben we gewoon een imagoprobleem. Omdat uh, voor uh, veel ouders en ook voor veel uh, jongeren... Uh, het ambacht niet wordt gezien als een veelbelovende carrière. Terwijl dat uh, wel denken, zo je is. Je maakt vuile handen en het wordt slecht betaald. Wat is dat imago het dan? Het beeld is inderdaad dat het uh, voor vies werk is. is ja. Vies werk is, dat het slecht betaald wordt. En het uh, tegendeel is juist uh, waar. En het is voor domme mensen. En het is voor domme mensen. Nou, dat, dat is het imago. Uh, een mooi voorbeeld is uh, de CITO-toets. Uh, geven wij altijd aan. In groep 8 worden kinderen uh, getoetst. Uh, van uh, waar kun je naartoe? Toe. We kijken alleen maar naar cognitieve vaardigheden. Hoe goed kun je leren en kun je naar het VWO en naar de universiteit. En als je dat, uh, die score niet uh, hoog uh, genoeg uh, hebt, dan is het heel jammer. En dan kunt ben je u, eigenlijk al afgeschreven. Kunt u eens wat aangeven over die uh, verdienmodellen? Want er wordt toch altijd gezegd... nou, als je echt uh, ja, met een redelijk eenvoudig overzichtelijke opleiding aan de slag wil... loodgieter betaalt goud bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Ja, goed. De, de vraag uh, bepaalt natuurlijk altijd... Uh, de prijs, maar uh, wat je gewoon ziet is dat dat vakmanschap, daar is gewoon altijd een behoefte mm -hmm. aan. We hebben de afgelopen jaren in de crisis ook gezien dat de werkgelegenheid in het ambacht nauwelijks is teruggelopen. Ja, want Natuurlijk, lekkende kranen en uh, graskarren moeten altijd... Ja. Nee, maar dat blijft. Dus hè, kijk, je hebt je verstopping, je moet naar de kapper, uh, je moet nieuwe hakken onder je schoenen, uh, hè, je hebt uh, een bril nodig, er zijn gewoon, het ambacht is aan de ene kant heel groot, zeg ik altijd, hè, want het zijn een miljoen mensen, het is een sector die dat doet, maar aan de andere kant, het is gewoon het bedrijf bij jou om de hoek. Ja. Uh, dit zijn de bedrijven in de wijken, het zijn de bedrijven in de dorpen. Het zijn uh, die ondernemers en die uh, en hun medewerkers en allemaal kleine bedrijven die uh, gewoon dicht bij je staan. Maar de vraag was, verdienen ze nou eigenlijk goed? Is, is die lokroep die je dus niet heeft, namelijk je verdient slecht zoals u zelf formuleerde Klopt die of klopt die niet? Nee, die klopt absoluut niet. Uh, die mensen hebben allemaal een uh, goed bestaan en hebben een goed salaris. Uh, je ziet ook in deze beroepen heel veel ondernemers. Hè, mensen die echt voor zichzelf uh, werken. Het zijn veel kleine uh, ondernemingen. Het is, ook, um, het is natuurlijk ook altijd wat je, wat je wil in je leven en wat je uh, verwacht. Maar we zien bijvoorbeeld ook bij heel veel beroepen... dat mensen het prima kunnen combineren met zorgtaken. Omdat je van huis uit, als je pedicure bent of schoonheidsspecialist bent... zelf je bent, tijd in kan delen. Zelf je tijd in kan delen... Uh, je eigen uh, werktijden kan uh, bepalen. Dus daar zitten gewoon uh, heel veel voordelen aan. Maar het is een wijdverbreid misverstand... dat mensen weinig verdienen in het ambacht. En ik denk dat met de tekorten die gaan optreden... het alleen maar interessant wordt. Maar is het echt niet zo of is het een, een praatje? Ik bedoel, nou, uw taak is natuurlijk om te zeggen dat het allemaal wel meevalt. Maar klopt het nou dat hij maar zal zeggen? toch meer verdienen dan de loodgieter? ga je vanuit? Uh, ik, de, daar zullen zeker verschillen zijn in, uh, in die salarissen. Uh, en, en dat is natuurlijk ook helemaal niet erg. En het, ma het heeft natuurlijk ook heel veel mee te maken wat je er uiteindelijk zelf weer van maakt. Hè. Want juist omdat er zoveel zelfstandigen zijn, is het natuurlijk ook, uh, uh, is het ook aan hunzelf om er iets van uh, te maken. Maar het zijn gewoon goede salarissen, goede cao's. Ik bedoel, het zijn allemaal sectoren waar ook cao's voor worden afgesloten. Met uh, vakantiedagen, met uh, na alle voorzieningen die er zijn. En het, zijn, uh, gewoon, het is voor heel heel veel mensen een uh, een prima bestaan. Je bent economisch onafhankelijk. Nog even een voorbeeldje dan. Je verdien ja. je in je de ambachtelijke sfeer, zoals je dat noemt, eigenlijk meer dan uh, gewoon de onderste regio's op het kantoor. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ja. Daar ja, ben ja. ik van overtuigd. Ja, en u zegt dus door de vergrijzing uh, en door uh, minder instroom uh, zijn er straks allerlei ambachtslieden tekort. Wat gaat u daaraan doen? Nou, wij zijn uh, deze week natuurlijk weer uh, begonnen voor de vijfde keer... met de Week van het Ambacht uh, te organiseren. Het is natuurlijk een kwestie van aandacht vragen... en uh, met name ook mensen bekendmaken met wat uh, de beroepen uh, inhouden. Wat, wat doet u dan precies, concreet, om dat imago te verbeteren? U uh, gaat naar scholen ja, en u we... vertelt dat ze goed kunnen verdienen? Ja, we zijn de afgelopen periode hebben we een tour gemaakt langs alle VMBO-scholen, of in ieder geval heel veel VMBO-scholen. Vertel. Uh, waar uh, mensen van ons uit naar die scholen toe gaan om ze, uh, en daar allerlei activiteiten te organiseren. Dat, bijvoorbeeld? Uh, en nou goed, er zijn allerlei bijeenkomsten. Daar word, daar zijn, dat wordt samengedaan met de branches. Hè, om vooral te laten zien uh, hoe het dus ambacht inhoudt. Er komen mensen om uh, klompen te maken. En, uh, en, en te laten nou, kijk, zien wat de loodgieter nu weer doet. Met klompen ja, maken, dat, dat, zijn dat is, oude is natuurlijk een, een oud uh, ambacht. Sorry. Dat is maar een heel klein deel van mm -hmm. het uh, verhaal. Maar nu bijvoorbeeld tijdens de week van het ambacht... is er op heel veel plaatsen in uh, uh, Nederland een uh, event... waar mensen gewoon met alle beroepen kennis kunnen maken. Dus daar komen die jongeren naartoe. Daar zien ze wat een stukje door doet. Maar ze kunnen het zelf ook uitproberen. Daar zien ze wat de schoenmaker doet. En ze kunnen zelf uh, daar ook uh, mee werken. Dus door ze op die manier te, te laten kennis maken met uh, die beroepen... Uh, werken wij uh, aan uh, meer interesse. Mevrouw Bakker, het, het verhaal wat u vertelt... Hè, het, allemaal, het, het klinkt allemaal lekker. Dit verhaal wordt natuurlijk al heel erg lang verteld. En dat er meer aandacht daarvoor zou moeten komen. En dat je het voor kinderen aantrekkelijker moet maken... om in die, uh, in die sector te werken. Het heeft geen van allen ooit gewerkt. Nou, dat zou ik niet willen zeggen, want op dit moment werken er natuurlijk toch een nee, miljoen maar mensen in. U weet in het wat ik bedoel, uiteindelijk die acties waar er aangesleuteld zou moeten worden. Zeker als je zoveel mensen nodig hebt. Die acties werken dan niet. Dus je moet iets nieuws afzien, Nou, Het is zo dat er denk ik ook uh, jarenlang te weinig aandacht aan is besteed. Hè? Dat is juist ook een zaak die wij uh, nu uh, heel erg uh, oppakken. Moet de oude ambachtsscholen niet uh, terugkomen. Dus de, de, het, het, het zit natuurlijk voor een heel belangrijk deel in uh, goede opleidingen. is heel erg belangrijk. En daar hebben we ook gewoon de politiek bij nodig. Hè? Kijk, als en imago. Zien, en imago. Het is en, en Maar als we bijvoorbeeld kijken bij de politiek uh, op dit moment. We kijken naar de notities van Verhagen... waar hij spreekt over topgebieden... en hè, het economisch landschap van uh, Nederland in kaart brengt... daar komt het woord ambachtseconomie niet in, voort, niet in voor. En dat is natuurlijk ook een, een, een, een, is de andere kant van het verhaal... waar wij uh, hard aan uh, moeten werken met z'n allen. En wat ik zei, de ambachtsschool terug... Uh, ja, de, nou ja, goed, de ambachtsschool is ook een activiteit. Want wat je ziet is dat er natuurlijk veel uh, kleinschalige opleidingen zijn... die behoorlijk ondersneeuwen binnen de grote uh, ROC's. En voor heel veel kinderen is het theoretische onderwijs gewoon niet de manier om een uh, beroep uh, te leren. Dus die, uh, dat leren in die praktijk. En daar hebben we overigens ook die, uh, die uitstromers heel hard voor nodig. Hè? Die mensen die uh, met pensioen gaan. Want die nemen hun kennis en hun uh, vaardigheid Precies. mee. En die zouden dat juist moeten leren aan al die jongeren. Nou mevrouw Bakker, volgens mij heeft u in ieder geval nog jaren werk. Hè? <laughs> dat, uh, dat, uh, daar ga ik maar gewoon voor, ja. <laughs> ja, absoluut. U hoorde Elrik Bakker, voorzitter van het hoofdbedrijfschap. Ambachten, hartelijk dank voor uw komst.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 Uit onderzoek blijkt namelijk dat overnemers een veel grotere overlevingskans hebben dan startende bedrijven. Daar komt bij dat de komende jaren het aantal bedrijven dat voor overname wordt aangeboden door de vergrijzing fors zal groeien. We praten erover met Lex van Tevelen. Hij is onderzoeksleider bedrijfsovernames aan de Hogeschool Utrecht. Van zijn hand verscheen zojuist als voorbereiding op een grootschalig onderzoek een voorstudie over de slaagkans van bedrijven. Overnemers en opvolgers. Goedemiddag, meneer Van Tevelen. Goedemiddag. Uh, u vindt dus die overheid die focust veel te veel op de starters. En uh, er zou meer aandacht moeten zijn voor mensen die bedrijven overnemen. Ja, Waarom zeker. is dat? Nou, even bruggetje te maken naar, mijn naar de vorige spreekster. Bijvoorbeeld in de, sch de, de ambachten de schoenmakers is een enorm aantal aantal schoenmakerswinkels neemt terug, terwijl de vraag van klanten toeneemt. Er worden te weinig schoenmakers opgeleid. Dus uh, 15 per jaar. Die kunnen die vraag, niet aan die vraag voldoen. Vijftien 5, 5, jaar in heel de, in Nederland? In heel Nederland is er een scholingscapaciteit voor vijftien schoonmakers per jaar. Dat is een hele gespecialiseerde opleiding. En wat je nu ziet is dat langzaam Turken, Marokkanen en dan mensen uit de Noord-Afrikaanse landen hier naartoe komen. Op de diploma's van de vorige eigenaar blijven doorwerken. En feitelijk het bedrijf niet over kunnen nemen. Omdat we bijvoorbeeld de leveranciers niet willen leveren aan mensen die niet gedeplomeerd zijn. Ja, maar die zouden dus beter doen om zo'n bedrijf over te nemen... dan ja, om zelf te natuurlijk. starten? Ja, natuurlijk. Als je het zelf start, moet je ook je papier hebben. En als je een bedrijf overneemt, heb je natuurlijk al een klantenkring. Je hebt je leveranciers al... Uh, je hebt de naamsbekendheid al. En de kans op overleving is echt een uh, factor twee tot drie keer zo groot. En u heeft het onderzocht. Hè? Hoeveel ja. groter is die slagingskans? De, voor de slagingskans overnemer? voor overnemers is, uh, is uh, zeg maar in, in vijf jaar bekeken... zo tussen de 90 en 95 procent. En dat is niet alleen in Nederland. En, en, Meneer Van Tevelen, ik moet u even onderbreken. Uh, de, de luisteraars van Radio 1 uh, die weten het waarschijnlijk. Ik heb het net ook gehoord. Het winkelcentrum de Ridderhof in Alfa aan de Rijn... is even na 12 geschoten. Volgens omwonenden zouden er... In ieder geval gewonden en waarschijnlijk ook doden gevallen zijn. We schakelen even over naar Ewout de Jong van NOS Nieuws. En die gaat ons bijpraten over wat er allemaal aan de hand is in Alfa aan de Rijn. Ja, dankjewel. Zoals we hoorden in het winkelcentrum, de Ridderhof in Alfa aan de Rijn. Heeft iemand even na 12 met een mitrailleur om zich heen geschoten. De eigenaar van een dierenspeciaalzaak in het winkelcentrum vertelt wat hij heeft gezien. Um, op een gegeven moment paniek in het winkelcentrum. Veel rennende mensen. Toen ging ik buiten kijken in het winkelcentrum. Ik zag mensen op de grond liggen. Ik, heb gelijk, ik zag de dader aankomen lopen. Um, ben ik naar binnen, uh, naar binnen gegaan, de rol uit dicht gedaan op de plantenweg. Ik zie hem al schieten met een grote mitrailleur uh, komen. En daarbij heeft de schutter volgens de ooggetuigen mensen geraakt? Uh, veel, veel, veel gewonden in ieder geval. Um, nou, ik, ik, ik, hoop niet meer, ik hoop niet meer als tien doden, maar we ik, ik, zeggen tussen de vijf en de tien doden zeker. De politie was er snel bij. Ja. Ambulances, helikopters, alles is nu afgesloten. De hele wijk, de hele wijk is afgesloten. En de dader, de dader heeft zichzelf door het hoofd geschoten. Aan de telefoon uh, nu Saskia Brands van de gemeente Alfa aan de Rijn, woordvoerder. Uh, mevrouw Brands, uh, hoeveel doden zijn er gevallen? Wij kunnen nog geen aantallen doden uh, bevestigen. Er zijn wel doden uh, gevallen en gewonden, maar het aantal, uh, daar kan ik nog niets over zeggen. Er uh, meer dan één uh, in ieder geval. Kunt u de dood van de schutter bevestigen? Nee, Want helaas. Daar... Ik kan alleen nog maar bevestigen dat er doden en gewonden zijn. Het winkelcentrum is uiteraard meteen ontruimd. En ook een groot uh, gebied rondom het winkelcentrum is afgezet. Ja. En uh, de politie is nu de situatie in kaart brengen. Okay. Wat kunt u vertellen over wat er gebeurd is? Wat weet u tot nu toe? Eigenlijk niet veel meer dan wat ik nu zeg, dat er geschoten is en dat er gewonden en doden zijn, zijn gevallen. Ja. Ik moet wachten op meer informatie van de politie. Uh, en, en in het winkelcentrum of erbuiten, want uh, daar, daar gaan verschillende verhalen over. Er, schijn, uh, er zijn mensen die vertellen dat er buiten het winkelcentrum doden liggen... en dat er binnen misschien ook wat gebeurd is. Kunt u daar iets over zeggen? Nee, helaas. Ik kan, ik kan niet veel meer zeggen dan alleen maar gewonden en doden. Het spijt me. Uh, maar dus, nogmaals, de politie is ter plaatse... de situatie uh, is hard daar aan het werk. Ja. En we moeten echt even wachten op de berichten van de politie. En dit is het enige wat ik op dit moment uh, kan zeggen... Ja. En zodra we meer informatie hebben, dan, uh, dan uh, ja, informeren we weer niet. Helaas, meer ja, hebben we niet op dit moment. Dat, dat snap ik. Wat ja. doet de gemeente op dit moment? De gemeente heeft het beleidsteam bij elkaar geroepen. Dus dat betekent dat de burgemeester er is. Uh, er zit politie, brandweer uh, uh, en medewerkers op baar orde, veiligheid en uh, communicatievoorlichters. Mm -hmm. uh, dus we hebben nu een, een crisisteam uh, ja. opgestart. Krijgt u ook hulp van buiten de gemeente? Ja, we hebben extra, in ieder geval op voorlichting... hebben we extra capaciteit bijgevraagd. En uh, ja, dus we gaan nu uh, eigenlijk stap voor stap verder. Dus binnenkort kunnen we er ja. veel meer over horen. Ja. Goed, mevrouw Brans, uh, uh, tot nu toe, uh, tot, tot zover bedankt. Ik denk dat we u uh, nog wel vaker zullen spreken vanmiddag. Graag gedaan. Okay. En we gaan weer terug naar de tros in bedrijf. U hoorde Ewart Jong van NOS Nieuws. Zoals de voortekenen niet bedriegen... zullen we binnenkort wel de politie uit Alphen aan de Rijn uh, uh, horen... Blijft u in ieder geval wat dat betreft afgestemd op Radio 1 Ja, wij praten hier in Tros in Bedrijf verder met Lex van Tevelen. Hij is onderzoeksleider bedrijfsovernames aan de Hogeschool Utrecht. We hebben het erover dat de overheid te veel focust op startende ondernemers. Terwijl mensen die een bedrijf overnemen in plaats van een nieuw bedrijf starten, volgens meneer Van Tevelen 96% slagingskans hebben. Hoe zit dat dan bij starters? Het is een beetje afhankelijk van de conjunctuur, maar bij starters zou door de bank gesproken 30 tot 50% procent haalt de eerste vijf jaar. Dus dat is, dat is twee keer zoveel minimaal, ja, precies, precies. dat die het overleven. Ja. Dus zou je ja, mensen aanraden om dingen over te nemen? Ja. Maar in het huidige klimaat. Is dat meer theorie dan praktijk? Want bij de bank aankomen en geen ervaring hebben en zeggen... ik wil een schoenmakerszaak overnemen, doet u mij anderhalve ton. Nou is een zinloos gesprek. Uh, nou, dat valt wel mee. In, in, voor wat betreft de schoenmakers weten de bank ook... dat dat een hele goedlopende branche is. Ook in de, bijvoorbeeld banketbakkers om bij de ambachten te blijven... gaat het heel erg goed. De werkgeversorganisatie heeft er ook veel aan gedaan. Andere werkgeversorganisaties laten eigenlijk een beetje de boel hangen overheid laat de boel hangen. Er zijn allerlei mooie borgstellingskredieten. Die moeten banken aanvragen. En de bank vraagt die gewoon niet aan. Omdat er te veel administratief werk omheen zit. Dus er zijn allerlei kredietfaciliteiten gemaakt door de overheid. Die niet gebruikt worden. Omdat de bank het administratieve werk niet wil doen. Mm. En wat zou de overheid kunnen doen om dat nou, Die te moet kijken naar hoe het, in, hoe het in Zweden en Korea gaat. In Zuid-Korea en in Zweden zorgt de overheid voor een, een apart bureau. Dus een stichting. Die is in het leven geroepen. Die geeft een kredietgarantie af. Als ze een goed plan vinden. Daarmee gaat de ondernemer naar de bank. En krijgt. In bijna 100% van de gevallen dat krediet. En het is een garantie. Hè? De bank, bank forneert nog steeds krediet. Alleen de overheid geeft de garantie. Het kost de overheid dus feitelijk niets. Is het verhaal, klopt dat, dat die banken dat aanvragen niet doen? Simpelweg omdat de aangevraagde bedragen eigenlijk in verhouding te laag zijn? Ja. De, de, het, werk, het, werk het, het werk wat er omheen zit is te veel. Dus veel administratief werk. Dus vraag lekker gelijk uh, 2,5 ton aan. Dan gaat het wel goed. Nou, je kan beter een miljoen vragen. Oh, een miljoen? Ja, nou. dat gaat makkelijker. Ja. Dat is ook aangepakt. Voor de ja, Je hebt drie tot vier keer zoveel kans om bij, bij een goed plan. Hè, als je een goed bedrijfsplan indient, die bedrijf, vraagt een miljoen. heb je drie tot vier keer zoveel kans om dat te krijgen. Onwaarschijnlijk Onwaarschijnlijk. Ja, maar even ja. vragen, Is een overname van een bedrijf nou doorgaans duurder dan een nieuw ja. bedrijf opstarten? Ja, natuurlijk. Een ja, nieuw ja. bedrijf opstarten. Want je neemt een klantenkring. Precies, je neemt dus een klantenkring. Betalen. Ja, als in deze periode zal je langzamerhand weer een klein beetje goed we gaan betalen. Vorig jaar hoe was het? zat nee, dat er gewoon helemaal niet in, maar het gaat langzamerhand een beetje beter. Hoe, hoeveel bedragen de kosten voor een gemiddelde overname? Ja, dat is een goede vraag. Maar we weten wel dat de kredietaanvragen van ondernemers... 60% valt in de categorie onder een ton, een ton of minder. Ja, en dan hebben we het dus over kleinere bedrijven? Kleinere bedrijven. We hebben het vaak over bedrijven met minder dan tien minder dan nee. medewerkers. En, en wat kost die dan? Ja, dat kan, kan heel erg variëren. Als onder je, een ton. Zegt hij. Uh, nou, niet onder een ton, maar de, de, vra de vraagprijs wordt nooit gegeven natuurlijk. Hè. Je kan een miljoen vragen en het is wat de koper ervoor wil geven. Maar het is in onge ongelooflijk veel sectoren is het natuurlijk van belang dat dit op gang komt. Ja. Want niet alleen die mensen kunnen uh, daardoor een goed lopende zaak overnemen ja. en een hoop gedoe van tevoren al besparen. Precies. Maar ook voor die mensen die het kunnen verkopen en die dus met pensioen precies, gaan, precies. is het een, uh, de, eigenlijk de enige kans om nog het pensioen aan te doen. Ja, wat je ziet nu, en dat is ook in deze periode nog steeds... Dat onder, er zijn ongeveer 35.000 ondernemers bezig met zich voorbereiden op de verkoop. En wat, wat zie je nou? Die ondernemers hebben nog steeds idee dat ze de hoofdprijs voor hun bedrijf kunnen krijgen. Dat krijgen ze niet. Uh -huh. En daarmee stellen ze het uit. En ik zou, ongeveer de helft van de ondernemingen die je uitstelt... dat is ongeveer 17.500 uh -huh. 17 bedrijven die komen toch in de gevarenzone? Want die gaan langzamerhand steeds minder investeren in een bedrijf... en een heleboel zullen de deur moeten sluiten. En ze wachten op betere tijden, ze zodat betere ze meer tijden. kunnen vangen Precies. voor hun bedrijf. En straks Precies. krijgen ze er helemaal niks meer ja, voor. Ja, dat is, dat is feitelijk de reden. Dus we hebben fantastisch lopende bedrijven... die ja. straks niks meer waard zijn, ja. die niemand meer wil ja. hebben. En ja. we hebben ondernemers die een bedrijf gaan starten... starten. terwijl ze het veel beter zouden kunnen Precies. overnemen. Precies, en die, dus een heleboel lukt het niet. En al het, bijna al het geld van de overheid gaat naar die starters toe. En wat gaat u nu doen om die overheid te overtuigen... om hier anders mee om te gaan? Ja, en door door niet steeds, die starters steeds te stimuleren. steeds economische zaken om u weer te wijzen... Op de, op, de, op, de, op de scheefheid die wij in ons onze voorlichtingen in de programma's hebben. De startsprogramma's zijn, gaat al het geld naartoe. In de omliggende landen zien we bijvoorbeeld in België al... dat uh, sommige provincies alleen maar inzetten op overnames. In Frankrijk, in Zweden, in Duitsland... zijn er heel veel fondsen beschikbaar om ondernemers te helpen bij overname... Zware, sub, zware subsidies, 50% van die overname trajecten voor de consultancy, hè, voor de adviezen die erbij krijgen en de ondersteuning, wordt door de overheid gefinancierd. In Nederland is het de markt moet het maar doen en de markt doet het niet. Want overnameadviseurs zijn niet geïnteresseerd in bedrijfjes tot 9 medewerkers, want dan verdienen ze gewoon niks aan. Dus u bent nog een beetje roepen in de woestijn. kan je wel zeggen. Ja. Maar uh, we hopen dat uh, mensen van de overheid luisteren naar deze uitzending. Ik hoop maar. het. Goed, we spraken met uh, Lex van Tevel, hij is onderzoeksleider bedrijfsovernames aan de Hogeschool. Uh, Utrecht. Op 12 mei overigens organiseert de Kamer van Koophandel op 12 locaties in het land een speciale overnamedag. Dank u wel, meneer Van Teveren. Negen ambitieuze Nederlandse studenten die aan de Amerikaanse topuniversiteiten de fijne kneepjes van het ondernemerschap leren. Dat is het Student Program on Entrepreneurship dat de Amerikaanse Kaufman Foundation samen met het Ministerie van Economische Zaken dit jaar voor de derde keer aanbiedt. De negen studenten die de komende tijd geselecteerd gaan worden, gaan in januari voor een half jaar naar de Verenigde Staten. En wat zij daar precies gaan doen, hoort u van Rinke Zonneveld, directeur ondernemerschap bij het Ministerie van Economische Zaken, en van Mei Ling tan Zij was vorig jaar een van die gelukkige studenten die daarvoor. In aanmerking kwam. Goedemiddag. Meneer Zonneveld, uh, uw ministerie is verantwoordelijk voor het programma. W wat moet u dan eigenlijk doen? Wij hebben de contacten gelegd met de Cowan Foundation om dit tot stand te brengen. Uh, u, moet, u moet zo zien, we hebben de afgelopen jaren samen met het ministerie van Onderwijs... ontzettend veel geïnvesteerd in meer aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs. Ja. En dit is voor ons een beetje de, de slagroom op de, op de taart ervoor om echt rolmodellen uh, naar boven te trekken van excellente studenten die ondernemer willen worden. U betaalt eigenlijk de, de kosten en die Kaufman Foundation in de Verenigde Staten organiseert het? Zit het zo? Ja, zo zit het. Wij betalen de, de kosten. De Kaufman Foundation heeft een immens groot netwerk in de VS... Um, en zijn excellent in het stimuleren van jong, innovatief ondernemerschap... en die organiseren alles ter plekke. Daar die weet kosten... Meiling alles van. Ja, En die, en die kosten die worden bij u weer door bepaalde sponsors gedragen? Grote bedrijven? Nee, nog niet. We zijn nu wel aan het kijken of we met uh, geslaagde ondernemers... Uh, in de toekomst dit programma verder kunnen trekken. Oh. Maar dit is tot nu toe nog gewoon... Uit Economische de... zaken Economisch en onderwijs. Hier aan tafel zit ook Meiling Tand. Die is daar geweest. Zit hier met een uh, nou, paars shirt... Vooruit, hup, laat maar zien. Harvard crew, twee roeispanen, kortom, jetta, fijn geroeid en dat was het. Nee, dat is niet waar. Maar wat wel? Um, bij Harvard, bijvoorbeeld, om daar dan maar te beginnen, hebben wij colleges gekregen van professoren. die echt ondernemers uh, naar onder, nou, ondernemerschap on, onderzoeken. en dus ook start-ups volgen. en dus ook kijken naar de succesfactoren en uh, de plekken waarop het vaak misgaat. En daar dus ook concrete lessen uitgetrokken en uh, mee geoefend. Bijvoorbeeld simpele dingen als... hoe ga je aandelen verdelen als je met z'n drieën om de keukentafel zit? Ja. En dat is heel het lijkt simpele. mij verstandig om iedereen evenveel te geven... maar Precies. dat is het dus niet. Oh. Bijvoorbeeld, dat is niet verstandig. Oh. Hij ziet dat in de meeste gevallen... uiteindelijk daar heel veel starters bijvoorbeeld op mislopen. Omdat in de tijd dingen veranderen... en mensen andere keuzes gaan maken. En dan, um, dan gaat het vaak mis, dus relationeel... en vervolgens gaat het bedrijf uh, ook kapot... Nou, dat zijn dingen die je zelf moet ervaren, maar die je dus daar al meteen meekrijgt, die je dus vervolgens zelf kan meenemen. En dat is een belangrijk ding, dat zou je helemaal niet aan denken als je hier vandaan nee. uh, daarover uh, denkt. Dan denk je, je stuurt daar uh, studenten naartoe, en die gaan naar het beloofde land voor het ondernemerschap, en die komen terug met uh, tien stellingen. Ja. Maar dat is dus niet zo? Nee, je krijgt heel veel praktische ervaring om ook echt te gaan beginnen. En ik denk dat Amerika heeft heel veel ervaring heeft om snel kleine high-tech bedrijven te laten groeien. En die ervaring hebben wij eigenlijk meegekregen om dat vervolgens ook in Nederland t, uh, toe te passen. Ik moet je even onderbreken. Ja. Dit is een uitzending waar veel onderbroken gaat worden, want wij hebben al dit ogenblik een spookrijden. Ja, rijdt u op de A15 van Gorkum naar Maasluis... dan komt u tussen Botlektunnel en Knoopend Benelux een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden. Probeer de spookrijder met, spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A15 van Gorkum naar Maasluis... dan komt u tussen de Botlektunnel en Knoopend Benelux een spookrijder tegemoet. Okay, veel veel succes allemaal daar op het traject. We spreken onder andere met Meiling. Dan kan je even ons vertellen wat je uh, gestudeerd hebt eigenlijk en hoe je dan daar terecht komt. Ik stu studeer momenteel nog steeds technische bestuurskunde aan de TU Delft en ik ben daar terecht gekomen doordat ik um, werd geïnspireerd door meneer Ken Moors en uh, hij kwam van het MIT om uh, daar inspirerende lessen te geven. Wat is het MIT? MIT is de Massachusetts Institute of Technology. Boston volgens mij. Hè? Boston ja. ja. En hij kwam naar Delft toe, want dat is dus ook heel erg leuk... om studenten te stimuleren, om te gaan ondernemen. En ik werd geïnspireerd en ben toen in het ondernemers-ecosysteem... zoals ze dat zo mooi noemen, gestapt. Heb ook gewerkt daar bij de incubator, business incubator... En uh, nou, van het een komt het ander. Wat is de, de Business Incubator? Ja, een Business Incubator is eigenlijk een fabriek van bedrijfjes. Je kan je voorstellen, in Delft zitten heel veel technologen... met uh, heel veel mooie ideeën. En uh, nou, yes, Delft, dus die Business Incubator... probeert uh, die bedrijven de faciliteiten te bieden... die zij nodig hebben om uh, de, de groei te maken. Je moet dus een student zijn met een ondernemende geest om daar te komen. Hè, om geselecteerd te worden om naar Amerika te gaan. Had jij al een idee dat je zelf ondernemer wilde worden en, en had je al een plan of een product? Of... Ik kan je één ding vertellen. Ondernemende studenten hebben heel erg veel ideeën. En dat is ook al één les die ik mee heb gekregen. Je hebt een idee en het gaat nog heel vaak veranderen. En je spreekt iemand anders en het gaat weer veranderen. En dat, is ook, en dat mag ook. Sterker nog, je moet ook over die flexibiliteit beschikken... om een goed ondernemer te kunnen zijn. Je hebt gedeeltelijk heel veel ondernemers ontmoet... en heel veel inspiratoren en noem maar op. Maar je hebt ook een soort van stage gelopen bij een bedrijf hè, in Amerika. Ja, klopt. Um, wat, wat heb je nou gezien aan het Amerikaans ondernemerschap... wat je inspireerde, waarvan je dacht... ja, dat maakt dat ze daar zo goed in zijn? Er is dus een uh, systeem van... Allerlei partijen die die ondernemers helpen. En die natuurlijk ook daar zelf heel erg van kunnen profiteren. Dus zij nemen zelf ook het risico. Zij bieden bijvoorbeeld voor een lager tarief advies, juridisch advies of... Um, nou ja, allerlei soorten advies. En ze nemen bijvoorbeeld aandeel in het bedrijf daarvoor. Je hebt het over het bedrijf waar jij stage hebt gelopen bijvoorbeeld. Nou, ik liep zelf stage bij een venture capital advisory group. Dus wel aan de investeerderskant. Ja. Maar wat je ziet, ik heb bijvoorbeeld gesproken met de juristen... die uh, met de jongens van Google hebben gesproken... toen zij daar als drie jongens aan tafel zaten. En dat hij ook zei van nou ja, ik dacht advertising in een zoekmachine... nou dat werkt niet. Maar zij hebben toen gezegd van oké, okay, wij geven jou juridisch advies... En wij nemen daarvoor een x-aantal procent aandeel. Dus, dus ze zijn heel risicodragend. Ja. Aan tafel zit hier dus ook uh, meneer Sonneveld. U bent dus van het ministerie... die dit soort dingen onder andere mogelijk moet maken. Het gaat om negen studenten. Doe je dan eigenlijk wel wat? Het, het is een onderdeel van onze brede inspanning... om ondernemerschap in het onderwijs te stimuleren. En we willen een aantal echt de, de hoogst talentvolle jongeren willen we als rolmodel naar voren trekken. Maar het is dus echt wat ik net zei, een beetje slagroom op de taart hier. Ja, maar, want negen man op zich, uh, maakt dat niet de indruk dat dat nou een substantiële bijdrage nee, is? Nee, maar zo iemand als Meiling uh, draagt volgens op haar universiteit weer uit wat ze daar heeft geleerd. Ja. Wordt er ook geacht uh, lezingen te geven. Oh, dat moet ze ook doen? Uh, nou, er wordt ze voor gevraagd. Oh. Ik bedoel, mensen willen heel graag van haar horen wat haar ervaringen zijn. Ze ziet dus er dat uit op, op, dat ze het leuk vindt. Dus op die manier, op die manier heeft het een, heeft een veel grotere. De sneeuwbalwerking. Ja. Uh, en waar het ons ook echt om gaat, we hebben in Nederland meer jonge technologische bedrijven nodig, die ook, zoals je in Amerika ziet, wel die schaalsprong maken naar groter en groter. En we zien in Nederland steeds meer jonge, innovatieve bedrijfjes, steeds meer studenten en onderzoekers die mm. beginnen voor zichzelf, maar vaak blijft het nog net even te klein. En mm. in Amerika hebben ze echt een ecosysteem wat de bedrijven helpt naar dat hogere niveau te tillen. Meiling heeft dat nu kunnen zien. Dus die gaat dat in Delft en uh, in Amsterdam gaan ze dat uh, verder promoten. Meneer de Jong, we moeten u even onderbreken. Er is weer een extra nieuwsuitzending voor uh, ja, informatie over de Zesgietpartij bij Alfa aan de Rijn. Het laatste nieuws daarover: In winkelcentrum De Ridderhof in Alfa aan de Rijn... heeft een man van ongeveer 25 even na 12 met een mitrailleur om zich heen geschoten... Een winkelier zei in het NOS Radio 1-journaal... dat de man al schietend door het centrum rende. Hij zei verder dat er veel doden en gewonden zijn gevallen. Inmiddels zijn er verschillende meldingen dat er vier doden zijn... maar dat aantal is niet officieel bevestigd. Volgens de ooggetuigen heeft de dader zich... na de schietpartij door het hoofd geschoten. Maar ook dat bericht is niet bevestigd. De politie was snel ter plaatse. Het hele gebied rond het winkelcentrum is inmiddels afgesloten. En rond het winkelcentrum in Alfa aan de Rijn... staan veel ambulances en traumahelikopters. En dat was het laatste nieuws terug. Naar het ros. Hartelijk dank. U hoorde Ewad de Jong van het NOS Journal. Ja, en wij praten hier verder met uh, Rinke Zonneveld, directeur ondernemerschap bij het ministerie van Economische, uh, van Economische Zaken. En Meiling Tan, een studente die vorig jaar uh, naar Amerika mocht. voor uh, het Student Program on Entrepreneurship. Ik ga even weer naar meneer uh, Zonneveld. Uh, wat zijn nou dingen die die Amerikanen doen om het onderwijs te linken aan ondernemerschap... waar wij hier een voorbeeld aan kunnen nemen? Of wat hebben we er al ja. concreet van overgenomen? Nou, Een van de dingen die we er concreet van hebben overgenomen... is dat wij in Nederland afgelopen jaar op allerlei universiteiten... Centres of Entrepreneurship uh, hebben opgericht. Overheid samen met universiteiten. Dat hebben we één op één ook van de Cowboy Foundation in Amerika... Uh, ik kan bijna zeggen afgekeken en geleerd. Maar, maar, kunt u nog even zeggen wat die Kaufman Foundation nou precies de, doet? De Kaufman Foundation is eigenlijk werelds meest vooraanstaande denktank op het gebied van ondernemerschap. Maar ze hebben ook in Amerika hele actieve programma's op het stimuleren van, van jong en innovatief ondernemerschap. Als u nou in drie zinnen zou moeten uitleggen aan mensen die er niks van weten. Wat zijn nou de <lacht> dingen waarvan u vindt, goh, dat hebben die studenten meegenomen en daar kan je echt iets mee. Een aantal dingen. Uh, ik denk dat het heel belangrijk wat ze hebben meegenomen is dat je ziet dat in Amerika de verwevenheid tussen universiteiten, bedrijfsleven, maar ook verschaffers van risicokapitaal veel nauwer is. En in Nederland is de afstand tussen investeerders en ondernemers vaak nog vrij groot en is ook wederzijds onbegrip. Uh, ze hebben geleerd dat wil je uh, vooraan blijven lopen in de wereld... dat je moet zorgen dat je bedrijf echt heel snel een schaalsprong maakt. Snel doorgroeit. Niet klein blijven, maar durf je nek uit te steken. En durf echt die, uh, die, uh, met die stok over de sloot te springen. En uh, dat zijn denk ik de twee belangrijkste dingen. En dat zijn ook de dingen waar we in Nederland nog de volgende stap kunnen maken. Maar je zin... hebt er vast nog wat aan toe te voegen. Ja. Wat is jou nou het meeste bijgebleven? Dat je mag falen. Ze zeggen dan wel if veel veel fast. <laughs> ja, maar ja. Als je villiet gaat, doe het dan gelijk de ja. eerste week. Dan weet je het meteen, dan leer je het meteen van, kun je meteen door. Dat is natuurlijk ook het businessmodel achter Silicon Valley. Heel veel technologieën, ja. heel snel. Maar daar is de Amerikaanse praktijk iets anders dan in Nederland, toch? Absoluut. Hè? Ja. Ja. In Amerika, als je een gefaalde start-up hebt mm -hmm. gehad... dan zegt de investeerder van nou, top. Je hebt alles geleerd, volgens mij, uh, waar het kan misgaan. En ik ga nou jou investeren, want die fouten ga je niet nog een keer maken. Dat zal in Nederland niet snel voorkomen, denk ik. Oké. Okay. Moeten ja, we Moet uh... er wel naartoe, Moeten we wel naartoe. ja. ja. <laughs> Nog een hoop te doen dan? Ja, maar de cultuur in Nederland wordt, wordt met de dag ondernemender. Ik ja. ben ik heel positief over. Gaat u eens ja. lekker met die bank pra banken praten, zou ik zeggen? Doe ik, doe ik bijna dagelijks. Ja, maar dat is toch op de een ja. zinloos gesprek? Moeizaam gesprek. Oké. Okay, nou, Mag goed. ik nog één tip dan meegeven aan nou, ondernemers doe maar. die luisteren? Graag. Wat ik ook heb meege... Uh, wat ik wel eens bijgebleven is dat je een persoonlijke advisory board moet uh, kunnen vinden. Wat is dat? Het is een uh, aantal personen die jou kunnen coachen... En als ondernemer is het een heel erg eenzame weg. Dus je hebt niet een plek om naar huis te bellen. Precies. Dus jij moet zelf die plek creëren. Vind en... de mensen die, die uiteindelijk in de praktijk dit soort dingen hebben doorleefd en ook psychologisch in staat zijn om er een verhaal van te Precies. maken. Precies. En dan dus ook meteen de oproep aan ondernemers of andere mensen... die um, een grote rol spelen in de maatschappij. Als jij een jonge start-up kan coachen en in ieder geval van gratis advies kan voorzien... dan kan het gewoon echt het verschil maken voor hun. Oké, okay, hartelijk dank. Het ging dus over de Student Programme... On Entrepreneurship. U hoorde studenten Meiling Tan, die daar dus geweest is. En de directeur ondernemerschap bij het ministerie van Economische Zaken. Die ook volgens mij nog een hoop klussen te klaren heeft. Waarom niet? Ik heb een fantastisch mooie functie. <laughs> Oké, okay. hartelijk dank voor uw komst. In, ja. in ieder geval beide. Ja, En Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com schuine streep Tros in Bedrijf. Ja, en ik kan u nog even mededelen dat de zojuist gemelde spookrijder... dat hij door de politie niet is aangetroffen. Daar is dus geen alarm meer over. Wij gaan verder met Willem Overbos, die bij ons is aangeschoven... van de MKB Service Desk. Zoals iedere week, Willem, neem jij voor ons het belangrijkste... en opvallendste MKB-nieuws met ons door. Wat is dat deze week? Ja, dan... Uh... Slaat het niet meteen op het MKB, maar wel een nieuwtje wat ik afgelopen dinsdag uit de krant haalde. Richard, Richard Branson zingt diep. Dat en is niet echt MKB, nee, nee. maar het is wel een bijzonder inspirerend nieuwsbericht, vind ik weer. Vertel even, meneer Branson, wie is het? Uh, Richard Branson, de, de oprichter van Virgin uh, Records vroeger in 1970. En uh, nu dus Virgin Atlantic, Virgin uh, vliegtuigmaatschappijen. Uh, Formule 1-teams, kortom, hij heeft ik geloof, 200 bedrijven waar hij zich mee bezighoudt. Maar hij weet elke keer weer als ondernemer, want dat is hij nog wel... Uh, zich te verbinden aan unieke projecten waarmee hij uh, enorm inspireert. Nu gaat hij met een duikboot de vijf diepste plekken ter wereld uh, verkennen. Uh, met als doel om vanaf volgend jaar ook commercieel dat te gaan doen... Uh, en echt acht mensen meer dan 6,5 kilometer diep te nemen. Nou, ik vind het fantastisch dat hij met een project... wat eigenlijk niet meer dan 10 miljoen kost... Uh, en dat lukt natuurlijk nooit als je dat met overheidssubsidies gaat doen... dan uh, gaat hij dat weer flikken. En hij verbindt er zijn naam weer aan en ik vind dat als ondernemer... en ik denk vele ondernemers met mij, dat zijn wel hele mooie maar dingen. Maar wat pik je dan op? Omschrijf dat. Niets is onmogelijk. Je moet gewoon, en dat is ook wel mooi wat ik net hoor... dat uh, Silicon Valley ja. en, uh, failure is, uh, is not an option... oftewel ja, je moet wel gewoon een keer gefaald hebben... Maar het, het, het mooie vind ik dat... Um hij gaat ervoor en elke keer weer weet hij een grens te verleggen. Dat zoekt hij op en natuurlijk heeft hij eh, duizenden mensen voor zich werken. Maar het is wel zijn, eh, zijn avontuurlijke visie, zijn, zijn attitude op basis waarvan hij dit soort dingen doet. En ik vind dat als ondernemer enorm inspirerend om boeken over hem te lezen. Maar er zijn ook veel meer grote ondernemers die, eh, denk aan de Steve Jobs van deze wereld, die, die unieke dingen doen. Keer op keer blijven terugkomen. Ik bedoel, deze man is al veertig jaar bezig. En uh, staat nu weer in de krant. Dus het is fantastisch. Ja. Um, en over inspiratie, ik denk dat we uh, dat even door kunnen pakken. Gisteren in de krant, in, uh, in de Telegraaf, mijn bedrijf, een heel artikel over de, de Week van de Ondernemer. Die uh, volgende week, uh, dinsdag tot en met uh, donderdag in Utrecht in het Beatrix Theater wordt gehouden. Waar meer dan 10.000 ondernemers samenkomen om ook weer, eh, enerzijds inspiratie op te doen, en anderzijds kennis met elkaar te delen en natuurlijk te netwerken. Het is een beurs met heel veel uh, workshops, kennissessies, masterclasses, waar meer dan 25 uh, sprekers, ook weer inspirerende sprekers uit Nederland, in dit geval Nederlandse inspirerende ondernemers, komen. En noem denk het eens, erbij. Noem maar eens wat. Nou, denk aan Hans Breukhoven, Oud-Auborg -Aub -Aub van, van Prinses, Koor Zadelhof. Uh, Dirk Sauer, Rob Baan, Leen Zevenbergen, Arco van Brakel, Annemarie van Gaal. Dat zijn toch wel sprekende namen die uh, okay. denk ik iedereen wel kent. En die, die houden voordrachten, die geven je tips over hoe je met personeel om moet gaan... hoe je in de sociale media moet zitten. Uh, kortom, uh, een en al inspiratie, dus ben daar absoluut bij. Lever, um, de, leveren al die dingen, die workshops en die inspiratiepraatjes... ook echt iets op voor de ondernemer? Of is dat even kort leuk en dan is het weer weg? Nee, ik denk dat je als ondernemer continu op zoek moet naar inspiratie. Je staat, hè, je staat er alleen voor, of met een team van... Hè, of je bent met, misschien met een mede-aandeelhouder. Maar in principe is het een heel solistisch, uh, solistisch beroep. En dat is natuurlijk prachtig als je daar met duizenden anderen... Uh, je kan laten inspireren, maar ook vooral van elkaar kan leren... en elkaar kan opzoeken om te praten over... hoe doe jij dat nou met je personeel? Hoe doe jij dat nou met deze investering? Vind je het nou wel zo belangrijk dan, om op te zitten? En dat kun je dat natuurlijk zitten. ook onder elkaar in businessclubs doen. Dat kan ook uh, en dat doen natuurlijk ook heel veel ondernemers. Ja, het, kan en en. Uh, het kan en en. Ik denk dat je het moet doen. En natuurlijk zijn er heel veel evenementen waar je als ondernemer naartoe kan. Je moet wel selectief zijn. Uh, je kan niet overal bij zijn. Ik bedoel, je moet ook gewoon uh, geld verdienen en omzet maken. Maar ik denk dat het heel wezenlijk is voor ondernemers... om te zorgen dat ze per jaar een aantal keren een, uh, een evenement... of een grote netwerksessie bezoeken... waar ze andere ondernemers ontmoeten, waar ze sparren... en waar ze inspiratie op doen. En wat gaan ze dan horen, deze keer bijvoorbeeld, dat er vorig jaar niet was? Want voor de buitenstaande lijkt het elke keer het afdraaien van dezelfde uh, ja, stimuleringspraatjes. Um, ik denk dat inspiratie of het stimuleren, of uh, de, de, de, de, de boodschap is wel dezelfde. Namelijk, uh, zorg dat je elkaar opzoekt, doe kennis op en uh, wordt geïnspireerd. De inhoud varieert enorm. Um, ik denk dat dit jaar staat online media heel erg centraal. Hoe onderneem ik nou op internet? Wat heel erg centraal staat is het motiveren van je personeel. Wat heel erg centraal staat is het, uh, ja, het, het gebruik maken van sociale media. Dat zijn natuurlijk toch dingen die ja, steeds relevanter worden. Die enerzijds door een vrij kleine doelgroep in Nederland wordt gebruikt. Hè, waar natuurlijk heel veel op af wordt gegeven. De twitteraars. Hè, ik zit op de wc en waarom is dat relevant om te twitteren? Daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. En dan is het hartstikke goed om als ondernemer naar zo'n sessie toe te gaan. En even het echte verhaal te horen achter het nut. Uh, van de sociale media. Wat Meiling eigenlijk net in het gesprek hiervoor vertelde... dat zij in ieder geval er heel erg aan overgehouden heeft... zoek een soort peergroup om je heen. Mensen die bereid zijn om eens gewoon even tegen je aan te praten... als je dingen ja, niet in de vingers hebt of, of gewoon niet weet hoe het moet. En dat lijkt me juist uh, op zo'n dag van heel veel belang om zo'n platform van de grond te Precies, krijgen. Precies, en het, het leuke is, en dat is het laatste wat ik erover zeg... Eh, dat het eh, branche georiënteerd is. Oftewel, je zit met gelijkgestemden. Op de ene dag zit de bouw, op de volgende dag zit de detailhandel en recreatie... en op de laatste dag zit eh, meer dan zakelijke dienstverlening. Dus je zit enerzijds onder elkaar. En wat die zakelijke dienstverlening betreft... neem ik aan dat jullie daar ook zijn om allerlei tips... NKB en NKB en... Service ja. is uiteraard uh, aanwezig deze drie dagen. Ja. En wij, uh, wij gaan ondernemers vooral helpen op het gebied van in, uh, het verbeteren... van hun website en online performance. Oké. Okay. Nou, Alleen heel kort hoor, 30 seconden en uh, laatste bericht, laatste, laatste bericht, uh, eentje die veel mensen zal aanspreken... een onderzoek van de ZZP Barometer dat zzp'ers uh, zich niet herkennen in de term zzp'ers. Oh, en dat moet worden? En dat moet worden. In 30 seconden, 37% procent stemt op het, uh, de term zelfstandig professional... en 38% procent stemt op zelfstandig ondernemer. Dus het zal tussen die twee gaan. Het, het lijkt is mij toch helemaal niks. een freelancer? Precies. Freelancer, sorry Tineke, slechts 8% procent stemt op freelancer. Dus dat nou gaat okay. het niet worden. Dankjewel, Willem Overbos van MKB Service Desk. Na het nieuws zijn we bij u terug met drie gasten... over de slag om de groene consument. Tot zo direct. Eerst een losse tweet en dan snel een stuk of acht tweets. Dit is een Setties zanger. En ja, dat is een zangvogel in Vroege Vogels deze week. Hij zingt nu volop in de biesbos. Dit is duurzaamheidsgoeroe Ruud Koornstra. Hij rammelt aan de deur van de Eerste Kamer. Koos van Zomeren. Ook komt Koos van Zomeren. Turen we in boerenzwaluwnesten. Gaan we de tuin vlindervriendelijk maken. En kijkt Govert Schilling naar de zon. Want je weet het, de echte natuurliefhebber die kijkt verder dan de horizon. Morgen van 8 tot 10. vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk op macro.nl voor deelnemende vestigingen en tijden. Macro. Gemak dient ondernemer. Dat is het macro-pashoudervoordeel. Ongelooflijk. In tien dagen tijd vijftig kansen op 1 miljoen euro. Het is echt waar. De Bank Giro Loterij bestaat vijftig jaar... en daarom krijgt u vijftig kansen op 1 miljoen euro. Deze week ontvangt u een brief. Lees hem goed en doe mee. Vijftig kansen op 1 miljoen. Ik geloof het gewoon niet. Doedeloe. Dit is Radio 1.